nu, Tobak leeft. Yes, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Tobak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Yes, het is zonnig hier. En straks de geschiedenis van 3 juli door de jaren heen. Eerst even een lekker plaatje van uh, Cold War Kid. Yeah. finally it begins.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 come first. I've got a black belt down. I get claustrophobic, all these open doors around. Still propose the hardest to ignore. Never felt this light before. I took off my sunglasses and waited for the words. When we go out tonight, I'll be looking so far Hadden. We hebben ook heel veel onbekend materiaal gehad... wat we hier ook gedraaid hebben. Cold War Kid, finally it begins. En eindelijk, het begint dan. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ik kijk kijken even naar de geschiedenis wat gebeurde op 3 juli. En dat was in 1988. Jawel, de, R, de Iran Airvlucht 655... van passagiersvlucht vanuit Teheran naar Dubai... wordt neergeschoten door een Amerikaanse kruiser... Ja, door een Amerikaanse kruisen. En dat was de US-Venice. Het was gewoon een passagiersvoertuig. Met hoeveel mensen waren ook weer een boord? 274 passagiers en 16 bemanningsleden. Ook heel veel kinderen daar waren aanwezig. En ja, hoe ging dat ook weer? De US government deeply regrets this incident. By July 1988, the Straits of Hormuz in the Persian Gulf, had become a shooting gallery for shipping caught up in the war between Iran and Iraq. Het ging vaak over oletankers die door, door de. Golf voeren. Dus het was niet zomaar een passagiersvliegtuig die daar neergeschoten werd. Er ging een heel akkevietje aan vooraf. Heel veel uh, uh, uh, boten werden daar lastiggevallen gevallen door andere boten, ook door vliegtuigen. En toen dus dachten nu ook een vliegtuig, een soort F-16, uh, of nee, ja, F-14 Jager te hebben gezien. En die hebben ze uiteindelijk neergeschoten. En dat was gewoon een passagiersvliegtuig. Daar is allerlei onderzoek naar gepleegd. En uiteindelijk kwam gewoon op neer een foutje. Maar wel heel veel frustratie al daarvoor afgegaan. Dus het was niet uit het niets komend. Goed, dat was in 1988. Wat nog meer? Ja, in uh, um, 1886 rijdt uh, Carl Benz... Uh, met zijn uh, eerste auto, een, een proefrit in uh, Mannheim. Ja? Uh, het was, uh, hoe weet het, de eerste uh, viertaktmotor met een uh, watergekoeld. Dus, uh, watergekoeld? Ja, de, de auto had, uh, ja, het was een soort koets eigenlijk, een driewieler. Ja, zeg, hij ik heb had, de foto's gezien. Ja. Net, hij, hij Had wel een hele 0,9 pk. Nul. No. Doe maar. Doe maar. Dat is ook minder dan een gewoon paard. Ja. Ja. ja. Dat is <laughs> geweldig. echt geweldig. Uh, heel veel dingen uit er erover. Heel wel grappig. Namelijk nou, Bertha Bens. Die heeft de eerste lang afstand afgelegd. Dus uh, Meinheim en uh, was het ook weer Mannheim. Mannheim. Mannheim. En, uh, nou ja, goed, uh, een andere plaats. Dus hij heeft iets van 110 kilometer afgelegd. Vosheim. En uh, ze moest onderweg zelfs nog tanken. Want ja, de benzine was op. Dus dan ging ze naar een apotheek. Want je had toch helemaal geen tankstations. Dus die bestonden helemaal niet. Dus dat tankstation is nog steeds ja, bekend als het eerste tankstation van de hele wereld. Ja. En onderweg heeft ze alleen mankementen gehad aan het voertuig. Ze vond ook dat het, die man had er weinig aandacht aan besteed. Hij zegt, Ze zegt van, hij moet gewoon weer meer commercieel moet hij in de markt worden gezet. En ik ga daaraan helpen, want ze heeft... Een Uitemaat lang verslag gemaakt van dat eerste ritje. Ze moest bij een smid langs, ze moest bij meerdere mensen langs om uiteindelijk die auto weer op de rit te krijgen. En uiteindelijk heeft ze er dus lang over gedaan. En dat verslag heeft ze weer aan een man gegeven. En die heeft het weer doorberekend en doorgevoerd in de, de auto. Ja, en uh, hij gaat wel 15 kilometer per uur. Ja. Dus, uh, het dat was een beste rit. Uh. Het was een beste rit. Zeker. Nou, 110 kilometer. Wel even bezig geweest. Die kinderen waren wel vervelend op de achterbank, denk ik. Ik ben voorstellen gegaan is. Als die er waren. Als die er waren, ja. zeker. In 1940, op 3 juli, is, er, is de Franse sloot, vloot uitgeschakeld in mers el kebir Dat was dus eigenlijk in Algerije. Het was eigenlijk zo van, dat een eenheid van de Britse Royal Navy... die vernietigde een deel van de Franse vloot... kwamen 1297 mensen om, dat is best heel veel. Ja. Maar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren niet in oorlog... maar Frankrijk had een wapenstilstand gesloten met Duitsland... En het Verenigd Koninkrijk was bang dat als gevolg van deze wapenstilstand de Franse marine zich bij de Duitse krijgsmacht zou aansluiten. Dus ze hebben gewoon die krijgsmacht uitgeschakeld. En het was eigenlijk wel zo van, ja, Churchill had verzekerd dat de vloot dus niet in Duitse hand zou vallen. En de aanval toonde de wereld en vooral de Verenigde Staten dat het Verenigd Koninkrijk de oorlog tegen Duitsland wilde voortzetten. Dus het is, maar het is een stukje geschiedenis wat ik nog niet kende. Nee, het zeg ook niet. En ik, ik kan me ook niet herinneren dat daar veel over zijn volgens mij. Moeten ook uh, Dat is natuurlijk ook wel een heel historisch uh, gebeuren geweest. Echt zo heel in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, 3 juli, 1940. Maar dat we de Fransen pakken, dat is misschien toch nog wat oud, zeer van vroeger. Oh ja. Je weet oh het ja. niet, hè? Oh. Dat, dat, dat natuurlijk wij met z'n allen... De, de teams op, op vaarden, weet je wel. Oh ja, maar dat ja, we ja, zijn Engels... Nederlanders. Dat maar... waren de Nederlanders weer. Ja, ja, goed. ja dat gaat zo ver weg, die, dat oud zeer. Ja, soms kun je het ook wel makkelijk loslaten, want daarna hebben ze ons weer bevrijd. Ja. Goed, een uh, paardentram in, negen, of in 1889. Utrecht, Utrecht gaat rijden, er wordt feestelijk geopend. De inwoners van uh, Utrecht hadden al eerder te maken gehad met een paardentram. Dat was in 1979. En dat was eigenlijk één spoor. Het waren vijf, nee, elf stops waren het. Het kostte vijf cent per stops. Dus waar je toe wil, ja, het kon 11 dus keer 5 cent kost, kon het kosten. En uiteindelijk werd er ook een andere verbinding gemaakt. Een paar jaar later. Toen werd ook nog zijtak aangemaakt. En het maffe was wel. Het liep onder de domtoren door. En het spoor kon niet anders aangelegd worden dan door de domtoren. We hadden het vorige week over de domtoren. Dat die namelijk ooit in twee is gesplitst. Door een gigantische wervelwind in 16 zoveel. Dus je had het achterschip en de domtoren. En daartussenin ging dus de tram. Dus dat kon niet anders. Dat was wel bijzonder. Ja. Maar goed, de tram heeft maar bestaan tot 1907. Hè? Dus echt maar... Even tien jaar of even twintig jaar. Ja, maar is hij daarna niet elektrisch geworden? Precies, toen is hij elektrisch geworden. Zeker. Ja. En in 19 of, sorry, wat zeg ik nou? In 1819, ik draai hem om, uh, wordt de, de bank for savings in uh, New York City uh, geopend. En dat was de eerste uh, ja, bank waar je uh, spaargeld kon, uh, uh, uh, kon uh, plaatsen. En moest je daarvoor in, betalen toen omdat de... het, dat zij bewaakten? Of kreeg je? Ik denk dat je daarvoor uh, voor moest betalen, ja. Oké, okay. ja, Maar dat was de eerste, eerste ja, uh, spaarbank van uh, de Verenigde Staten. Oké. Okay. Nou, nog eentje? Ja, het is vandaag precies twintig jaar geleden dat de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden toestemming verleende voor het huwelijk van onze huidige koning en koningin. Is dat zo? Ja, dat staat, dat, dat staat okay. hier. Dus, nou. uh, toch grappig. Ja, toch? Ik las verder nog één ding die ik ook nog even melden. dat ik uh, vermelden. Dat was het ook weer in 1990: ontmoeting tussen Nelson Mandela en Margaret Thatcher. En uh, Margaret Thatcher had weer echt een verkeerde idee over uh, Nelson Mandela. En uh, dat is later goed gekomen. Ze hebben elkaar twee keer ontmoet, en toen heeft ze best wel bijgedragen aan uh, de, de carrière, de, de, de uiteindelijk. Uh, presidentschap van Nelson Mandela van Afrika. Huh? daar is zo'n belangrijk, een belangrijke steentje bijgedragen. Goed, tot zover even een stukje geschiedenis. Straks hebben wij natuurlijk de verjaardagen. Eerst maar even een lekker mopje muziek, dames en heren... op deze vroege morgen. Nou, vroeg, Weg. Het is kwart over negen.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 I took the batteries out my mysticism and put them in my thinking cap. She's got a telescopic calendar hanging up on the wall yeah. for when it gets too complicated. Shalala. Leuk is eens, ook niet. Goed, uh, tijd voor de verjaardag. Wie is de jarige? Kijk, we kijken This er even naar. En even van de ja persoon die jarig is... Uh, die is onder andere verantwoordelijk voor dit. Is het de zanger? Nee, het is niet de zanger. Hij is ook verantwoordelijk voor dit. En nou, Vooral het geluid. De synthesizer, het soundje. Ik heb het over Vince Clark. Hij wordt 61... Hij is de man op de keyboards. Er zijn een allerlei filmpjes van hem uit de jaren 80 te zien. Dat hij uitlegt hoe hij de, de, de synthesizer bestuurt. Het is nog net niet de. de, de, de, de wat is dat ding van Robert Mog. Malk. Ik wou zeggen, de Jostieband. Nee, zo. de Mogg. Synthesizer. Synth <laughs> de Jostieband, die hebben dan al die, die kluitjes okay, op nou, je toetsen, ik, weet je wel? Hoop dat je dit niet hoort, dat hij nee. vergeleken wordt met de Jostieband. Nee. Maar goed, deze man was de tijd ver vooruit met geluiden. En uh, hij, hij heeft onder andere muziek gemaakt voor uh, uh, Die Mode. Yazoo, waar hij onderdeel van was. En Erasure, wat hij ook uiteindelijk deed. Hij speelde ook gitaar, maar is uh, Hinterseiser, de geluiden maken voor deze beentjes was wel zijn grootste uh, verdiente eigenlijk wel. En hij heeft leuke muziek gemaakt, zeker weten. Ja. Goed, uh, wat nog meer? Wie is nog meer jarig? Ja, wie er vandaag ook jarig is, is uh, voor de, voor de Formule 1-fans, Sebastian Vettel. Vettel, Vettel, Vettel oké, okay. okay. en hoe had hij geworden? Hij is, uh, ik ben heel slecht in overleden. Ja, jong denk ik. Van jaar? Hij is van 87. Dus, 87, uh, de oh, dan is hij 34. Oh, best wel oud ja. toch, toch? Ja. Ze zijn tegenwoordig het allemaal in begin 20 of zo. Ja, ja. Ze beginnen op de 16e, toch? Ja, zo. Ja, Degene die van 8 is maar helaas al overleden. Dat is Guillaume Cornelijen Beverlood. Dus die kunstschilder Cornelijen. Oh ja. Hij, is, uh, ja, hij heeft altijd van die hele mooie, vleurige tekenen. Ik heb er ook eentje bij mijn bed hangen, een hele grote. Ja, leuk is dit. Mijn haven. Mijn haven. Oh, dat is wel, wel grappig. echt we helemaal over de top ook. gewoon. Niet. Ja. Dat is mijn haven. Daar voel ik me thuis. In mijn bed! Jazeker. Vandaag is hij jarig. Wordt 59. We kennen hem natuurlijk van deze. dat ken je het wel of niet? Top Gun natuurlijk. Tom Cruise wordt vandaag 59. Zijn eerste film was wel uh, in 1981, uh, Endless Love. Risky Business, vond ik een van de betere films. toen 83, All the Right Moves in 86. Nou, hij heeft bijna elk jaar wel films gemaakt. Echt bizar hoeveel films hij gemaakt heeft, deze Tom Cruise. En uh, waar hij meer van bekend is natuurlijk, uh, is dat hij van de Scientology-kerk is. Because Scientology does, dat hij of has de ability to. New and realities and yes. Als je onderdeel wordt van de Scientology kerk dan kan je de wereld beter schapen. dan kan je echt een, een steentje bijdragen. En de Scientology kerk werd later natuurlijk een beetje in de manelijk genomen door. Uh... Dad! Tom, yes? Tom Cruise won't come out of the closet! Ja, yes. Tom Cruise locked himself in my closet he won't come out. Mr. Cruise, Mr. Cruise, come out of the closet. Yes, Tom Cruise was in the closet. <laughs> en dat, ja, hij werd gewoon ontzettend in de zijk genomen. Maar Heerlijk. Goed, de man is echt van zichzelf overtuigd. Er zijn echt filmpjes te vinden op YouTube. Dat hij gewoon echt pissed off is. Hè? Dat hij, dat hij, dat hij geïrriteerd is. Dat ze vragen gesteld worden aan mij. Hoe durf je dus het vragen te stellen aan mij? Over een satolicie kerk Over oh. een kerk Maar ook over allerlei beslissingen die hij heeft genomen in zijn leven. Dat je denkt van... Ja, daar is je gewoon niet, uh, niet, van, uh, niet, niet van gediend om dat soort vragen nee. te stellen. Nou, ik vind hem op zich wel een Ja, tuurlijk. Dat is hij ook. Door en door stoertyp. Hij gaat binnenkort eind uh, 21... Gaat hij naar... Uh, dit jaar dus gaat hij naar ISS. En daar gaat hij namelijk uh, film opnemen. Een film uh, maken en uh, dat, dat is de eerste film die in de ruimte is gemaakt. Er zijn wel opnames gemaakt, ooit in de ruimte oh, voor films. Naar de maar de dit International Wordt Space Station, zeg daar maar. Gaat de ik dacht bij IS. Film. Ik denk, ik ga een terroristische film maken. I I ISS. Ja, maar ik dacht van ja. IS. IS, oh, nee. <laughs> Maar goed, uiteindelijk uh, uh, is hij rechtshandig en de meeste uh, uh, dingen doet hij linkshandig. Lekker boeien. Oké, okay, ja, zeker. Ja. Vandaag is ook uh, Julien Assange jarig. Hij is van ja. 1971, oh, oh, oh. Oh, oh. dus hij wordt, uh, wordt 50 dit jaar. Ja. Maar ja, hij was natuurlijk wel heel erg bekend, hè, doordat uh, dat hij toen... Uh, was die klokkenluider toch, hè? Toen... Ja, klokkenluider. ja. Dat is ja, de goede, hè? Ja. Ja. Het grappige is, hij heeft op uh, 37 scholen gezeten. Hij was namelijk een kind van een rondreizende theatergezelschap. Dat is wel uh, bizar. Wat die okay. gast allemaal heeft ondernomen, ook gewoon. Hij heeft de internetprovider uh, internet, uh, opgezet in de jaren negentig al. Hij was toen ook al hacker. Uiteindelijk in 2006 Wikileaks opgezet. En uh, toen heeft hij dus uiteindelijk op Wikileaks heeft hij beelden van een Amerikaanse aanval. En dat speelt in 2007. Vanuit een apache helikopter uh, zie je dus dat, dat burgers die daar rondlopen. En een van die burgers is een fotograaf. En dan vergissen ze die fotograaf voor een sniper. Want de fotograaf heeft een hele grote telelens. En die wordt uiteindelijk, uiteindelijk aangezien uh, nou ja, als vijand. En die worden gewoon allemaal neergemaaid. Het is een vrij stukje heftig uh, beeldmateriaal. Ik heb naar zitten kijken. Er wordt ook drie keer gewaarschuwd dat je doorklikt. Wil je doorklikken? Want wat je nu komt te zien is puur ellende. En uiteindelijk uh, worden daar mensen neergeschoten. Echt, ik weet niet hoeveel mensen, maar echt wel een aantal keer. Ja, is, uh, u uur... Uh... In 2017 verkreeg hij het Ecuadoriaanse staatsburgerschap. Ja. En Ecuador zocht hij mee naar een waardige oplossing... om Assange uit de ambassade te krijgen. Mogelijk na om de met de regering. Dus ja. Uh, ja, hoe het nu verder met hem af gaat lopen... Hij zit in Engeland, geloof ik, nu. En uh, ze willen hem uitleven. En hij en heeft ook al... tot 50 weken cel. Ja. Ja, en hij heeft nog een soort verkrachting aan zijn broek hangen. Ja, ook De man is nog druk bezig. Goed, Julian Sons, daar hadden we het over. Marcus, waar heb jij het over? Nou ja, even iets luchtigers. Nou zeker. ben 40 geworden. Faya Laurens. Wie? Faya Laurens. Maar die je toch wel? Hele mooie vrouw. Ja, Bas. Bas, nee, inmiddels is hij 40. Dus dan is hij. Oh, wat is dat dan weer? Is het nu niet dat. hoe noemen we dat? Op dat eiland, gewonnen. Dat zij daar. Ze oh, ja, is, is bekend geworden door Goede Tijden Slechte Tijden. Ja. Uh, ze, heeft een nummer, uh, ze heeft onder andere in Costa, Kees Co uh, Soef Soef gespeeld. Okay. En, en, uh, body, hè? en is uh, bekend van het nummer Moppie. Van uh, Lange Frans en Bas B. Oh, Moppie. Ja. Ja. Ja. ja, maar ze was toch ook met uh, dat grootste. Met al die op oplossen op dat eiland. Hoe heet dat nou? Ja, Expeditie Robinson. Expeditie Robinson heeft gewonnen, toch, volgens mij? Oké, okay. dat zou best kunnen. Ja, ja dat weet je, je dan niet. staat er inderdaad bij. Ja, ja. Dat zijn allemaal dingen die ik gewoon echt uh, kijk... Daarom maar is Dat is er heel erg afgevallen. En dan is er nu eigenlijk een soort goer met uh, Killer Body En dat ze uh, die uh, oh, okay. uh, al die dingen doet. Ah, ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik dat, ja, nee, ja, ja. dat was mijn inspiratiebron. Goed, vandaag zou ze jarig zijn geweest. Laura Braniken. Je kent haar van, uh, van dit. Dat was in de jaren 80, hè? 1984 had ze hier een grote hit mee. Ze heeft een aantal hits gehad. Dit was ook een van de grote hits. Gloria. Ze heeft zelfs ook, degene, uh, wat was het ook weer in een uh, uh, musical gespeeld. Daar speelde ze Janis Joplin. Uiteindelijk is ze uh, ook uit de showbizwereld wereld gestapt. Ze heeft daar uiteindelijk haar echtgenote Larry Kruk... Kru Kru Kru Jack, denk ik dat is, uh, bijgestaan. In zijn laatste maanden had darmkanker. Overleed in 1996. Uiteindelijk maf is deze uh, Laura Branigan... is een keer gevallen van de trap. Heeft elkaar twee benen gebroken. Daar is ze van hersteld. En uiteindelijk is ze in 2004... Doodgevonden in haar appartement. Oh. hersenbloeding. Oh, Toen was jee. ze nog maar 52 jaar oud, deze ja, Laura gebeurt, Brannigan. Ja. Tragisch verhaal, dit. Ja, en vandaag, even. ook jarig, uh, is 57 geworden. Uh, Charlie Smith. En waar is die bekend van? Dit is de stem van uh, Lisa Simpson van de uh, Simpsons. Oké, okay. dus dat is een man. Dat is een vrouw. Oh, vrouw. sorry, vrouw. vrouw. Charlie ja. kan ook maar, al. Maar Charlie. Ja, sorry, Charlie. Denk ik denk meteen een man natuurlijk. Uh, hoe weet het... dat? Uh, uh, het is wel uh, bizar, want het is natuurlijk een. Ze speelt een, een meisje. En ja. Het is een vrouw van uh, 57. Oké, Dat okay. vind ik, ja, dat uh, vind ik grappig. Wel. Ja, aparte stemmen altijd. die tekenfilms. Goed, nou, tot zover wie de jarig zijn geweest. Of uh, nog steeds jarig zijn natuurlijk. Straks, uh, de Zandvoortse berichten. Is maar even muziek, dames en heren. Even kabel. Yes! Even lekker relaxed. Claire Rosenkrantz. heeft het over Frankenstein. Hier bij het Koepakleven. Dat was uh, Claire Ronse Hier alleen maar grote hits. Kunnen het allemaal niet. Nee, klopt. Dat moet allemaal er gaan gebeuren. Wij maken ze hier gewoon. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Nou, bijna half alweer. En kijken even wat er allemaal speelt in de Zandvoortse krant. Onder andere de boulevard veiliger voor fietsers. En er is 8 ton gekregen van de provincie om dat te gaan realiseren. En, en nu zegt de provincie Noord-Holland... Oh, dit gaan we toch niet doen. Want op een of andere manier zou de boulevard een beetje autolu worden. En eigenlijk de veiligheid van de fietsers helemaal voorop staan. Nu schijnt dat toch allemaal weer anders te gaan. En willen ze aan beide zijden verschillende richtingen gaan doen. Nou, het is een beetje een onduidelijk verhaal wat ze nou precies willen op die boulevard. Dus de provincie denkt, laat het eerst even duidelijk worden... En de veiligheid van de fietsen staat voorop. En daar twijfelen zij over. Dus vandaar die 8 ton. Die gaat misschien niet komen. En dan zeggen ze zelf al in de gemeenteraad. van: Nou ja, wij hebben een plan. En dat plan is evengoed veilig. Wij willen het uitvoeren. Desnoods gaan wij die eigen tonnen uit eigen zak betalen. Oké, okay, het is een geldzak. Is een grote zak met geld in één keer de veut. Ik bedoel, het is nogal wat om elke 8 ton af te slaan. Het kan waarschijnlijk. Maar goed, het is, moet natuurlijk wel uh, allemaal wel haalbaar zijn. Wat je wil op de boulevard. Je kan het wel autolu maken. Maar. Volgens mij komen er heel veel auto's deze kant op. Dus het moet ook wel een beetje autovriendelijk blijven. Ook voor de handelaren en voor de, de, de, de horeca-ondernemers en zo. Goed, eh, nog meer berichten uit Zandvoort zijn? Ja, in uh, januari konden we het nieuws uh, wereldkundig maken... dat uh, Café Neuf uh, was verkocht. Oh ja, uh, wat de plannen waren uh, met het uh, bekende horeca gelegenheid uh, kon de makelaar uh, destijds nog niet zeggen. Inmiddels is het bekend dat uh, eind dit jaar uh, zo rond uh, de kerstdagen Café Neuf... Uh, verder gaat als restaurant Maru uh, de, de keuken gaat uh, uh, Japans-Peruiaans uh, worden. Met als uh, uh, kenmerk sushi en chefize. Uh, Ik jefize. weet niet hoe je dat uitspreekt. Dat nee. is een of de Peruiaanse... Uh, uh, uh, gerechtje. Okay. Uh, deze keuken wordt uh, Nikkei cuisine genoemd. Zo, dus, uh, dit klinkt ja. als een hele aanwinstig weer. Sowieso die, uh, die kleine hapjes uh, zijn erg trek er, al. Er, er, uh, is er een uh, Japans restaurant in, uh, in Zandvoort? Weet nou, ik niet. Nou, we hadden een restaurant eigenlijk aan de Zandvoort niet met die grote parkeergelegenheid als je Zandvoort binnenkomt. Maar je, heb je hier ook afhaal uh, sushi? Want sushi is helemaal hip. Hè? Ja. ja. Dat, uh, ja. Dat, is echt, uh, dat groeit echt. Uh, ik dacht dat het allemaal een beetje over de hoogtepunt heen was, maar goed. Uh... Nee, nee, nee. nee? nee. Dat het is ook dat, lekker hoor, zo lekker. Uh... Ja? ja ik, ik hou er heel van. Ja, oké. Want een kleine hapjes geeft mij gewoon maar één hap en ben ik klaar. Ja, maar jij... Blijf eten. Maar sowieso vind jij, vind jij eten, dat is een uh, onzinnige uh, bezigheid. Noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk kwaad, zorg dat je goede benzine hebt waar je op kan lopen. En dan ga je niet van alles zomaar in je mond steken. Volgens mij is dat niet bedoeld. Goed, het is, nog wat ze berichten? Uh, ja, de Duitse Grand Prix organiseert samen met de gemeente en Beyond op 6 en 8 juli digitale bewonersbijeenkomsten over het evenement. Oh ja. Verkeersmaatregelen per wijk en op oh, proces 6 ja? van de doorlaatbewijzen tijdens het Grand Prix exact werk. Je ja, kan dan je aanmelden een... via www.zandvoort.nl. En dan ga je naar nieuws en daar kom je het bericht tegen. En dan heb je een speciaal aanmeldformulier. En als je niet kan deelnemen online, dan de, de bijeenkomst maakt, reeks uit, maakt deel uit van een reeks van communicatiemomenten. Vanuit de Dutch Granty. Dus ja, er wordt een speciaal team op gezet. Hè? Doorlaat, bewijzen. En dan kan je vragen stellen. En nou, dat. Goed, dan gaan er gaan drastische maatregelen worden genomen. Natuurlijk om in het weekend van 3 tot met 5 september. Ja, om het, auto, het autoverkeer zo, zo min mogelijk te, euh, binnen te krijgen. Ja, je zo. mag donderdagnacht of zo, tot donderdagnacht euh, mag je binnenkomen. En daarna mag je niet meer naar binnen of zo. Oké, okay. ik, ik weet wanneer ik mijn vakantie uh, ga plannen. Hiervoor. Ja, ik, ik, ik weet ook niet of wij dan wel een, een, een, een radio hebben dan. Nee, dat snap ik. Ik kan me helemaal voorstellen. Nou, ja. ik ga niet uh, alles naar de kast halen om hier binnen te komen. Tot, nee. ja, ja, of je moet hem in uh, Overveen zetten en dan pak je het laatste stukje de trein. Ja, ja, goed. Nou, we moeten er dan maar even over hebben hoe we dat gaan doen in september. En verder uh, wordt het. Uh, we hebben al een discussie over de uh, omgevingsplan voor het strand. Uh, ze willen daar nu allemaal duidelijke regels voor gaan bedenken. En dan voor echt voor alles. Hè? Voor, want er staan tegenwoordig al allerlei strand, bungeloos. Er zijn meerdere strandpaviljoens bij één eigenaar. Dus ze zijn bang voor privatisering van het strand. Dus nu komen er allemaal regels voor. Iedereen, alles daar in de buurt. En uh, verder komt er uh, grote verruimingsbouw extra. Oh ja, er komen twee extra uh, jaar roon, uh, rond locaties voor uh, strandpavillons die het, kon het hele jaar open zijn. En verder komt er een spa en sauna. Oh, spa. Ja, een spa en sauna komt hier. Dat is wel leuk om te weten. En er was nog iets. Uh, oh ja, uh, vuurkorven zijn verboden bij strandpavioens en bij terrassen. Oh, dat vind ik wel jammer. Ja, ja dat is ja, zeker talent. wel jammer. Want daar schat je altijd wel lekker bij. Beste strandpavioen, ja. om dan een vuurkorf. Ik heb nog nooit een vuurkorf gezien. Je hebt, je hebt wel van die dingen achter glas ja. zitten dan met, uh, met van die gel. Je hebt nog nooit een Mag vuurkorf. Dat, ja, niet op het strand. Uh, bij het niet. Oké. Okay. Wel, wel zo'n oh, vuurtafel noem je dat, geloof ik. Dat ja, het vuurtafel. Maar geen korven. Die zijn niet aan te slepen en ook zijn niet te betalen. Ik heb er wel eens naar gekeken, ja. Oh. Maar goed, goed, voor die CO2-uitstoot natuurlijk geen vuurkoord. Ja. Ja. Maar goed, binnenkort komt daar dus duidelijk... Hoe gaat het, uh, allemaal, wat wordt er voor ons verwacht in en ik rond denk, op het strand? Ja, maar ik denk ook gewoon... ze moeten alle schoorstenen dichtmetselen. Want iedere schoorsteen die er nog gebruikt wordt... Ja? die is voor een open haard. Dat moet dus verboden worden, al die open haarden. Ja, wat is dat, hè? Vroeger was dat gewoon... is dat uh, milieubewust dat je geen uh, centrale verwarming deed... maar gewoon houtblokken tegenwoordig is het allemaal ja, uit de boze. Ja. Ja, je ruikt het ook, hè, in winterse dagen. Ja, ja, sommige mensen kunnen daar niet mee omgaan... en dan stinkt de hele buurt naar jouw open haartje. Gezellig, ja. hoor. Denk er eens even over na. Goed, dat is over de bericht, berichten. Ja. En uh, meer straks uit de krant. Ja, raarheid. And no, I'm Ik ben een beetje zwak voor ik kreunmeisjes. Ja, dat is wel een oh soort fase in mijn leven. Dan moet ik, geef, moet ik ook de laptop dichtklappen. En dan zit ik te veel aan dat filmpjes te kijken. Ook. Ik zat echt een filmpje te kijken, zeg maar. We hadden het net over Laura Braneker. Wow, wat een mooie dame was dat, zeg. Oh. Och, dan moest ik echt de laptop. Nou, dan doe ik hem even dicht. Nou, weet je wie ik een hele mooie heer vond? Nee? Dat is die Jim Morrison. En het is vandaag... Precies 50 jaar geleden dat hij overleden. is. Daar kon je wilde, kon je wilde nachten mee beleven. Oh man, ja. Echt, die ik stak denk de moeilijk in wel. de brand en zo. Oh, en zo pilletjes en een lekker drank. En een, ja, oh heerlijk. Ja. Die kon bijna op zijn benen staan, maar recht een wilde nacht werd het wel. Ja. En, het was, moest zichzelf over de vloer heen bewegen. Dat lukte altijd wel. Maar goed, dit was helemaal iemand anders. Natuurlijk. Dat was namelijk Holly Humberstone. En dat heet The walls are way too thin. Oh, dus je hoort de buren? Ja. Het lijkt me inderdaad heel irritant als je van die buren hebt die je de hele tijd hoort. Boe. Daar moet je toch even niet aan denken. Ik hoef dat er allemaal niet te weten, wat ze bij de buur uitvogelen. <laughs> nou goed, dus de leeft. Fijne toestel op aanstaan. We kijken nog even naar de wereld. Hoop te doen geweest over Sigrid Kaag natuurlijk. Ja, was ze drie jaar gevocht of zo door de VPRO? Dus een documentaire over haar gemaakt. En dan zou je denken: wat voor interessante dingen heeft Ging het weer over die hoofddoek die ze droeg terwijl ze een steed moest maken voor vrouwen? Nee, het ging, niet over. het ging over een gordel die ze niet had gedragen op de achterbank van de dienstwagen. Daar nou, die over. is er wel ingepotschopt, dus... Uh... Dat wilden ze bijna gaan doen, maar toch uiteindelijk weer niet, de VPRO. Want ze hebben heel veel uh, gemaild en geappt onderling... tussen de programmaafmakers en het team van Sigrid Kaag. Sigrid Kaag heeft zich daar wel mee be bemoeid, maar dacht van... nou, dat laat ik aan hun over. Had ze beter wel kunnen even meer bij bemoeien. En zeggen we, jongens, uh, laat het even los, joh. Laat me even zien wat er uh, op gereageerd wordt. Het ging ook over, wat was het, champagne voor op een tafeltje ja. in een land... Dat je denkt, van, moet daar zoveel gedronken worden? Is daar, zijn er geen belangrijke... Het kan ook kinderchampagne zijn, toch? die kan ook. Het kan ook limonade zijn geweest. Maar goed, het, het idee van dat ze dan feestjes te vieren... Dat maar dat meestal ze zitten te zeiken. Daar word ik zo moe van. Van die zeiksnorren. Yeah. Ik vind wel dat, ze, dat er wel heel veel sarcasme bij haar is. Ja, maar het lijkt wel... Is dat nou ook omdat zij een vrouw is? Dat mannen dat niet kunnen hebben? Het, is het lijkt wel een heksenvervolging. Dat is toch Een Ja, aan de macht die... Uh, ja. Die zorgen dat, uh, dat de mannen allemaal beginnen te zanigen. En die mannen die hebben altijd hetzelfde. En bij die vrouwen die hebben dan een beetje een leuk kijkgedingetje. Nou, dat is wel een rare kleur hoor. Nou, dat is wel een rare kraagje. Ja. Dat gezeik En dan denk je, joh, houd het eens lekker op. Nou, het is bij andere mensen ook wel eens gebeurd dat, ook, dat er allerlei kleine dingetjes waren waar mensen op gingen. Uh, ja, maar dus, ook met die Rita die dan uh, ook die partij opricht. En er is ook heel veel over gezeurd tegen haar en zo. En, ja, ja. en ook die dame die dan nu. Uh, uh, op één heeft uh, die, uh, die, uh, die partij. Uh, hoe heet ze? Uh, Sylvana. Ja, ja. Er wordt ook zo vreselijk veel over gezeurd en dingen van, houd ons lekker op met z'n allen. Ja. gaan we het doen! Maar het is leuk. Maar ik zie het graag. Ja, het, het is ik, een, vind uh, ik vind haar heel leuk. Een sterke het... vrouw. Zeker. Zeker samen met uh, Rutte. Nou, dat kan wel wat, ja. wat gaan worden, zeg maar. maar goed, uh, ja, ik goed, dat sarcasme ben ik niet zo weg van, hoor. Dat, dat we iets zeggen en dan met een ondertoontje... eigenlijk iets anders bedoelen. Hmm. Ja. ja nee, ben je niet zo weg van. van. Wees nog gewoon maar duidelijk, weet je Ik, ik hou goed. daar ook helemaal niet van, nee. sarcasme. Nee, nee, ik vind dat nee, echt vind vreselijk. Het, nou ja, ik ben... dat is bijten in een spot, hè. En dan kan je beter gewoon humor hebben. Ja. gewoon leuk. Dat bijten, ja, daar ben er ook niet zo van. Maar, goed, nou, uh, de andere dingen in de wereld. Ja, zeker. Er is uh, een man geweest, die uh, kon niet meer lopen. Die had, uh, in nege... kijk, in 2012, was hij dus een... Aanreiding gekregen doordat de stom, dronken Belg hem aanreed. en toen kon hij gewoon niet meer lopen. Oh. Maar toen heeft hij dus afgelopen jaar. Nou ja, in 2020 heeft hij dus corona gekregen. En het hele gek is, hij is dus miraculeus weer hersteld. Want hij werd wakker. Ja. Hij had weer gevoel in zijn benen. want hij dacht dat er iemand met zijn voet aan het spelen was. maar hij deed het zelf. Artsen hebben geen verklaring. maar voor Frank voelde het echt alsof zijn lichaam een hele harde reset heeft gekregen. En er was een psycholoog en die zei dus ook van. Uh, ja, dat is uh, gekomen ook omdat de heftige coma waarin hij terecht is gekomen. Die heeft zijn conversiestoornis in zijn geest uh, verholpen. Nou, voor sommigen kan het dus goed uitpakken. Om even een goede corona... Gewoon even een goed coronetje. Dus geen vaccins nemen dan. Te laat. Heel Nederland is gevaccineerd. Ja, Gewone mensen die dus in een, uh, niet meer kunnen lopen, die moeten ze dan... Uh, <laughs> misschien. Ja, misschien met, met het ja, virus gewoon. Het is niet zeker. Het is, dus goed. Doe het niet thuis, mensen. Ja, heb je dit uh, allemaal wel ge, ge, gekeken waar het vandaan komt, dit nieuws? Jezus, je bent echt een soort dingen aan het nee, nou. nee, Nee, nee, Dan Doe ik, dit ik, home. Ik Kijk even naar Marcus. Oh, ja, god. Wat heb jij voor ja, brug? Het is uh, tijd voor een nieuw tijdperk, ja. Ja, wat? Er de, de, is een uh, proefvlucht gemaakt met de uh, eerste vliegende auto. Ja? De aircar. Uh, hij heeft een... Uh, in Slowakije een succesvolle uh, testvlucht van uh, 100 kilometer afgelegd. Uh, hij deed daar. Uh, uh, nou, hij vloog op uh, maandag in uh, 35 minuten van de luchthaven van uh, Slokaanse Nitra naar uh, het vliegveld van uh, Hoofdstad Bast yeah. Batislava. Uh, de auto deed daar dus 35 minuten over. En. Uh, uh, na het landen transformeerde de auto in 2 minuten en 15 seconden... <laughs> van een vliegtuig naar een redelijk normale auto. Redelijk normale auto. Die, uh, die de weg op kan en ook uh, de weg op mag. Want dat is niet heel onbelangrijk. Nee. Um, hij heeft wel vleugels. Want ja, uh, niet zoals in de science fiction films uh, dat hij gewoon uh, um, zweeft. Dat is geen DeLorean dus eigenlijk. Maar, maar nee, helaas, nee, nee. Uh, helaas is die technologie nog niet uh, mogelijk. Maar hij heeft twee vleugels en uh, het ziet er een beetje uit als een, uh, als een luxe sportwagen... Uh, die, uh, ja, die vleugels, die, die, die klappen netjes in. Ik heb er filmpjes van, van gezien, uh, erg leuk om te zien. Ja. Oké, okay. grappig. Is wel, de vraag natuurlijk, hoe, wat is sneller uiteindelijk? Uh, je, je had het hier over... Uh... Vliegtuig of toch een uh, vliegende auto? Nou, uh, wat, wat hier een beetje het lastige van is... Je, je moet je infrastructuur natuurlijk heel erg aanpassen. Ja, en hoe ga je en, dat in de uh, lucht allemaal doen met al die auto's? Mag nou ik? ja, ik, uh, als ik zie hoe mensen uh, normaal rijden, ja? dan uh, denk ik... Uh, nou, ik weet niet of ik nou denk van... nou, kom mensen, laten we met z'n allen in een vliegtuig stappen. Ja, met z'n vliegende auto, met z'n allen achter elkaar. En uh, waar, waar is de weg? Goed, wat wilde jij zeggen over... Nee, nou, de... ik wou even aanvullen, want je had het over de ruimte en alles. Ja. Maar die, uh, je hebt Jeff Bezos. Ja. Die neemt op de eerste bemande vlucht van zijn ruimtevaartbedrijf uh, Blue Origin... Ja, neemt hij ja. een 82-jarige vrouw mee. Heb je dat gehoord? Ja? Wall Wally Funk wordt de oudste persoon ooit die eruit. ruimte Wacht heet ze Wally Funk? Ja. Oké. Okay. De funky, nou, funky is lady. Ja. Funky lady. Maar zij, zij had al eerder de plan om de ruimte in te gaan. Maar uh, ze deed ook mee aan het woman in space programma. Oh, oké. Okay. Maar uh, uiteindelijk uh, is dat helemaal niet, uh, mocht geen van deze 3, de ruimte in. Mercury 13, dat was waarschijnlijk al een tijdje geleden alweer. Dat ze het ja. ja. Ja. Er is ook een film over gemaakt dat ze dan de ruimte niet in mocht of zo. Okay. Die ik film moet nog eens een keertje achter zien te komen. Maar oh. ze is helemaal blij. Dat is echt dat is schattig. Ik heb dat filmpje gezien. Ja, wel grappig hè. Ja, ja. Twee van die uh, ja, ja. blije een, mensen. trouwens een tachtigjarige... Dat 82 echt, jaar. 82 het kan haar niet schelen, al, al, al, al sterft ze letterlijk de moord en heeft ze het toch meegemaakt. Dat denk ik ook, ja. Als je overleefd bent, dan denk je ook van nou, doe maar. Ja, dat, dat, kan me, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ik denk wel, ja. Als je, we, ja. we doen heel veel moeite om, uh, om 80-jarigen te vaccineren en dergelijke. En dan gaan ze in een. Uh, ja. Uh, ja, maar als, het, de ja, en, maar als het, uh, het gewoon met wederzijds het instemming moet het allemaal kunnen. Zij, is, uh, zij heeft getekend dat als ze doodgaat, is het uh, de, is voor haar verantwoordelijkheid Misschien gewoon. mogen ze haar wel achterlaten daar. Ja, zoiets. Meteen blijft ze. Oh, nou ja, zeg. Goed, dan nou, tot zover hebben we wat nieuws. Are you tell me dat you built a time machine? What about the lawyer? Ja, klopt. Dat heb ik echt gedaan. Nou, geinige muziek hier. The Fight, Nederlands beetje. Before Your Birth.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 Say saw you down by the river hope everything's good to you right Zon, bekend stemgeluid. De vaccines, the strokes. Ja, yeah, nee, Nee als De vijzen komen uit Groningen. Be your, for birth. Is, was, was, is er ook een periode geweest voor mijn geboorte? Ja, daar kom je later achter. En dan denk ik van, ach, nog. Nee, dit is nog heel veel te ontdekken. Nou, wat ook gewoon te ontdekken is. vandaag in de Telegraaf te lezen... dat de honger naar gas en olie is zeer groot... in de Kaapstad, in de uh, Kofa... Nee... Okafonka Delta, dat is uh, bij het kloppend hart van de Botswana en uh, Namibië. Uh, daar zijn ze in de grond aan het zoeken naar olie. Het lullige wel is uh, dat daar heel veel dieren, bedreigde diersoorten, leven. Onder andere zijn er 15.000 olifanten aan het rondlopen. En de overheid, de Bontzwaan, overheid heeft gezegd... Uh, wij geven de vergunning, ze mogen daar gaan zoeken, ze mogen daar gaan boren. Want de mensen die daar wonen hebben ook recht op elektriciteit... en willen ook betere wegen. Dus het brengt ook heel veel geld in het laadje... Dus we kunnen al die dieren wel uh, laten leven daar. Maar uh, ja, mensen moeten ook leven daar. Dus het zit echt op twee gedachten. zit erop. op twee gedachten. Dus ja, moeten we dat natuurgebied aanspreken of niet? Of moeten we het met rust laten? Nou goed, het is daar bij de Okavonka. Nou goed, Delta. Bij Botswana. Uh, ja, is het triest dat je dat soort gebieden moet aanboren? Voor olie en gas. Maf. Ja, doe je ermee. Dit is pas geleden aan Zulke in het Waddengebied... ook nog wilden gaan boren. Op zoek naar... Uh... Ja, dat kan niet. Nee. We moeten klaar zijn gewoon. We moeten klaar zijn. Er moeten andere dingen komen. Maar ja, daar is het nog te vroeg voor. Want we hebben nog niet genoeg uh, alternatieve brandstof. Dus, wat heb jij? Nel snelheid nou, duivel. duivel is geflitst met 246 km per uur in Frankrijk. Yeah. En de politie vermoedt een cannonball race. Weet jij wat dat is, Mark? Ja. Ja, ja dat is een, uh, een race door uh, Europa met allemaal al hele luxe... Uh, sportwagens en dergelijke. Oh, oké. Ja, het zijn allemaal uh, auto's van minimaal, Ton. Uh, ja, tot, ja. Uh, het was ook een hele dure een Aston Martin. En uh, de politie had hem dus uh, gepakt. En de man moest gelijk uh, 1500 euro boete betalen. Zijn rijbewijs werd ingehouden. Normaal wordt de auto in beslag genomen. Maar de twintiger, die was niet de eigenaar van de Aston Martin... want die stond op de naam van zijn vader. Die zat ook in de auto... Ja niet allemaal het stuur over. En uh, de Franse gendarmen die zeggen al... van dankzij deze Nederlandse chauffeur... nu zonder rijbewijs zijn we ervan overtuigd... dat gewetenloosheid en domheid universeel zijn. Oh. Al dus bij uh, bericht wel... met een foto van de wagen op Twitter. Dan denk ik van... ga dan niet iemand weer uh, toneel geven... dat ja, hij zo'n mooie auto heeft. Yes, Jazeker, het is een hele mooie wagen. Ja. Ja, waarschijnlijk uh, waarschijnlijk interesseert, uh, interesseert het hun uh, die boete helemaal niks. Nee, nee. nee dus dus 1500, kan betalen? Nou, 1500 euro. Kan ik het halen? 1500 euro? 1500 euro is euro's niks. Nee, is niks nee, zeker. Nee, zeker. Nou, nee. krijg je dat weer. Een discussie is natuurlijk weer. Goed, Marcus, is jij... Uh... Ja, het uh, familiebedrijf van een voor, uh, voormalig uh, president Donald Trump is uh, aangeklaagd voor uh, belastingfraude. De officiële okay. topman van het uh, familiebedrijf, de 73-jarige Ellen Weisberg, uh, wordt vandaag uh, beschuldigd uh, beschuldig belasting te hebben ontdoken over uh, 1,7 miljoen dollar. Uh, aan inkomen. Ja. Yeah. Vijftien uh, uh, jaar uh, lang zouden betalingen buiten de boeken zijn gehouden. Zo? Dus, uh, ja, dat is best een. Dat uh, levert zelf wat op. Ja, ja, ja. Het zit in de familie ook. Ja. Okay. Dan krijg je ja. dat soort grappen allemaal, leuk. Ja, oh, oh. zeker. Maar je hoort niks meer over Donald Trump trouwens. Hè? Of er nog rechtszaken tegen hem zijn. Uh, nee, die ik, nog ik, bedoel... uh. ik, ik Ik hoorde laatst wel dat, uh, dat hij uh, uh, in een interview uh, uh, had gezegd dat hij. Uh, uh, dat hij wel, uh, uh, nou ja, de vraag ga je je weer verkiesbaar stellen? Ja. Uh, uh, ben je daar al uit? En toen zei hij, ja, daar ben ik uit. Nou, hij gaat het weer doen, hè? Hij gaat het gewoon weer doen. Nou ja, daar heeft hij nog geen definitief antwoord. Hij ja, was wel afgevallen, zag ik. Dat was een mager manneke geworden. Ja, dat zal wel niet zijn. Het idee is dat hij gewoon eens een keer ergens van afvalt. Dat zou ook wel mooi zijn. Daar zijn er ook eens vanaf. Goed, laatste blaadje voor... Uh, ja, maar, ik de een landenkeuze. Die heb ik wel klaar. Oh, shit. In, hè? Dit zou je toch nog oh, doen? Oh ja, ja, sorry. Ja, nee. ja, omdat, grijp even uh, in, hoor. meneer Morrison... Ja, uh, ja grijp even in, want anders dan komt het, nooit, gelijk, komt het uh, nooit van... Uh, ik hoop niet dat er nou eerst reclame komt. Ja, hij, nee, voor nee. Jim Morrison. Hij is vandaag precies vijf jaar geleden overleden. En hij werd 27. Oh ja, natuurlijk. Uit die club. Touch me.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 The Ray Een apart stukje dit, hè? Ja, ik heb het dus nooit gehoord eigenlijk. Nee, de saxofoon. Jim Morrison, vandaag overleden in. Welk jaar? 50 jaar geleden, dus in uh, 71. 50, 50 jaar geleden. Precies. Ja, daarom vond ik het echt uh, wel iets om. Uh, Even, Even bij, bij stil, stil te staan. Ja, Jim Morrison, zeker 27. een ja. uh, van de leden van de 27-club. Mooie man. En, uh, ja, die is wel heel slecht aan zijn einde gekomen. Dus, uh, ja, uh, ja, die is zeker... Zelf gedaan. Oude ongeluk of zo, geloof ik. Ik ja, <laughs> had er niks oh, aan, aan dat doen dat verder. Ik nee, had er helemaal niks aan doen. was nee, toevallig. Ja, gewoon. toevallig. Marcus, uh -huh. wat... Uh, heb jij die zo van meegekregen? Nee, is allemaal ver voor jouw tijd nee, natuurlijk. Nee, hè? Dit is echt, uh, ik heb geen idee waar jullie dat Je is. hebt daar een prachtige documentaires over. Die zijn, die zijn echt wel leuk om te zien. Hè? Dat, ja, dat sfeertje ja. in die documentaires. Het is een beetje woedstokachtig, maar dan gaat het de hele tijd door. Dus volgens, volgens mij, ik, ik ben me niet of de jeugd. Het, uh, nou ja, sorry, ik ben geen jeugd meer. Maar ik wil dat jouw generatie dit toch aan, aanspreekt? Zo'n zo, zo lallende, zo'n zo zwalkende man die dan vage dingen zegt. Dat je denkt van. Ga wat ben je aan het doen, joh? Ga eens wat zinnigs doen of zo, weet je wel. Maar goed, mensen die vonden dat interessant. Nou, ik denk niet dat mensen dat meer interessant vinden. Nee. nee Voor mij is dat nee. geweest. Dat, dat, dat zijn nu de internetgekkies. Ja. De wappies. Ja, gewoon wappies. mensen die gewoon een visie hebben in plaats van gewoon een beetje lopenswal. Ja, diepzinnige tekst uitkramen. Wan, hou op. Goed. En nu u het laatste woord? En mij het laatste ja. woord? Ja. Oké. Oh, ja. Je hebt geen laatste woord. Je hebt geen laatste woord. Ik ga zo mijn een... vaccin halen. Dus, ja. Uh, oh, dus vandaag ja, Daar ben ik best wel een beetje zenuwachtig voor. Ja? Ik, zeg, uh, ik, okay. ben daar, ik ben niet zo'n helft met prikken. Je moet ja. gewoon okay. de andere kant op kijken. En, uh, ik Dat ga je eerst even een klap in je gezicht geven. Keihard. Ja. En, en, dan, en dan daarna krijg je gewoon die prikken. Die voel je dan niet, want dan ben je alleen maar kwaad. Nou, ik dacht, uh, hoe heet het? Gewoon zo'n mondkapje op. En dan uh, volledig een narcose. Dan ja bent u ook met een prik. Oh, dan je nee, nee gewoon met zo'n mondkapje. Oh ja, dat is een goed idee, ja. Nou ja. Goed, ik ben echt zo onder de druk weer als ik weer geprikt word. Ik dat je het gewoon niet meer voelt. Ik heb zo'n trauma gehad vroeger van prikken in mijn gehemelde. Echt in de oh, jaren zeventig. Ja, die oh. waren van die dikke naalden. Echt van die dikke naalden, die werden er gewoon ingerast. En die voel je nou ook niet meer als je... Nee, dat zak er uh, gewoon uh, in. Echt, als je zelf prikt, zo, zo knijpt, dat doet zeerder dan dat er een naald in je warm. Dat is heel bijzonder ja. gewoon. Nou goed, aan jou dan het laatste woord bij het laatste woord. Ja, ja. Nee, in Afrika was ze... Uh, we hadden het toch over die Thielin ingeboren? Ja, ja, ja, ja. Maar die is dus gewoon helemaal niet geboren. Het was gewoon allemaal bullshit. Het is echt een bullshit verhaal. Het ja, is, we met is alle... opgenomen om haar geestelijke gezondheid te veroordelen. Ja. En het is uh, ontkracht nieuws. En uh, er stonden al vermoedens dat het bericht niet klopte. Zo was niet duidelijk of er zeven jongens en drie meisjes waren of andersom. Ja. En ze weigerden te vertellen waar de kinderen zich bevonden. Dus we hebben nooit het bewijs gezien. Dus de journalist heeft toegegeven dat hij het heeft geplaatst zonder zijn bronnen te checken. Maar hij blijft erbij dat die vrouw wel degelijk zwanger was. Ja, ja, ja, ja dat klopt. Dus ik geloof wel dat ze zwanger was. Maar met dat tien uitkomen, dat vind ik toch wel echt heel bijzonder. Maar ja, de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zeggen al... vanwege mogelijke reputatieschade... dat ze juridische stappen gaan zetten tegen het mediabedrijf en de journalist die die bericht naar buiten hadden gebracht. Hoeveel radiostations zullen hier echt over gepraat hebben? Ja, maar dit, echt dit is ook bizar. weer fake news, he? Ja, dit is zo interessant. Iedereen heeft zijn fantasie erover. En het is ja, allemaal niet waar, gewoon. Ja. Nou goed, het laatste plaatje voor tien uur. Straks tien uur. Goedemorgen zal zand worden. We spreken elkaar volgende week weer. Tot volgende, Tot volgende week. Fijn weekend. I uh said. -huh.